5 uur. Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Duitse fabriek hebben wereldwijd meer dan 100 hartpatiënten besmet met een gevaarlijke bacterie. De helft van die patiënten is daar inmiddels aan overleden, blijkt uit een onderzoek van het Radboud UMC in Nijmegen. Ook in Nederland vielen twee doden. Er werden patiënten besmet in Zwolle en Rotterdam. De bacterie werd verspreid door een apparaat dat bij open hartoperaties het bloed van patiënten op temperatuur houdt. De hartcentra hebben direct maatregelen genomen. De bosbranden in het zuidoosten van Frankrijk zijn onder controle, meldt het Franse media. De afgelopen dagen brandden aan de Mediterraanse kust ruim 1500 hectare bos en struikgewas af. 10.000 mensen werden geëvacueerd, onder wie veel Nederlandse toeristen. Frankrijk zet honderden brandweermannen in bij de bestrijding van het vuur. Die gaat nog altijd moeizaam vanwege de droogte en de sterke wind in het gebied. Op dag 1 van de grote staking in Venezuela zijn drie mensen om het leven gekomen na gevechten tussen demonstranten en de politie. De staking is georganiseerd door de oppositie en duurt twee dagen. Er wordt geprotesteerd tegen plannen van president Maduro om een nieuwe grondwet op te stellen die volgens de demonstranten het parlement buiten spel zet. Zondag worden daar verkiezingen over gehouden. De protesten in het land duren al maanden en hebben meer dan honderd levens geëist. Nederlanders in Thailand moeten de komende maanden extra letten op wat ze zeggen over de overleden koning Bumi Bol. Eind oktober wordt hij gecremeerd en volgens buitenlandse zaken is de Thaise politie daarom extra alert. Dat staat in een aangepast reisadvies. Op het beledigen van het koningshuis staat in het Aziatische land zware straffen, tot wel 15 jaar. Het weer het is overwegend bewolkt met 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht in het westen een bui met kans op onweer. Morgen wat meer zon, in het weekende wisselvallig met meer buien. De temperatuur gaat wel iets omhoog naar gemiddeld 23 graden. Dit was ZFM. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 Noord richting Zaanstad, staat twee kilometer file bij Tuindorp... De N247 Amsterdam-Horen is in beide richtingen dicht bij Broek in Waterland. Dat komt er een ongeluk met een vrachtwagen. Tot zover de verkeersinformatie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 Wat kan u verwachten in dit uur? Nou ja, in ieder geval om half zes het weer voor het komend weekend. En natuurlijk heel veel lekkere muziek uitgezocht door Ronald. En toch weer heel veel nieuwtjes. Wat is het weekend te doen in Zandvoort? En het is meer dan genoeg. En wat voor leuke dingen kunnen we beleven in Zandvoort? Dat is ook meer dan genoeg. Dus, ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Er is genoeg te doen. Mijn naam is Hans Wassenaar. En ik ga het tweede uur starten met een heerlijk Nederlands plaatje. Gezicht, het wordt de hoogste tijd. dat jij jezelf bevrijd? Dan zie je tegen ander licht? Mijn hoofd vol zorgen, had je lichaam in zijn macht? We dan.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 Zeker Nimon, hè? Eh? Mickers Simon. Ja, zeker ja. Nimon. Ja. Ja. ja, nou vind ik toch een van de, hun mooiste, moet ik eerlijk zeggen. Ja? Ja. ja ik ken de ik, rest niet dus al. Nee, nou oh. <laughs> Nou, dan mis je wat. Nee, dat is niet waar. <laughs> dat is niet waar. Nee, ik denk het ook niet, hè? En, en er is weer een, een Ibiza Markt Ontour. En dat is uh, 28 juli van 2 tot 8 s avonds. De Ibiza Markt Ontour is geïnspireerd op de hippie markten van het eiland Ibiza.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 Ja, is dat echt nee, ja. ja, ik ben nooit op Ibiza geweest, dus ik dus weet het is niet. Hij... Ben je wel eens geweest? Nee, maar dat is wel redelijk bekend, hè, ja, sorry. dat het zo'n feest eiland is. Ja, nou, dat wel, maar dat hoeft er niet meteen cocaïne te zijn. Natuurlijk. Oh, oké. Okay. Hoe moet het anders zijn, Hans? Ja, ja, dat weet ik niet. Een drankje en een hapje en, uh, en beauty en lifestyle. Cocaïne en extra. Ja, ja, ja, dat is het. Als je maar lol ja. hebt. Ja, nou, hier, wat ja. jij zegt, ja. Ja, dat is gewoon zo. Ja. Dat was het? Dat was het, deze wel, ja. En heb ik nou Ibiza doodgeslagen? Nee, toch? Nee, nee, ben je gek. Het is trouwens gratis. Gratis? En de, nou ja, op het uh, Badhuisplein is het weer gratis. Ook de drankjes? Nee, dat denk ik niet. Eerlijk gezegd. Dus het is bijna gratis. Bijna gratis. Ik hou er mee op. Het lijkt me zo'n fantastisch waai om daar een keertje een drankje mee te doen. Ja. Ja. Maar ja, maar ze is niet zo jong meer nu, denk ik wel. Ja, dat maakt me niet uit, Hans. Nou, je kan er wel een Hans, drankje Hans, mee drinken. Al zijn ze tachtig, kan je er een drankje ja, mee drinken. Ja, ik heel plezierig samen met jou. En jij bent ook niet zo jong meer. Ik voel me wel jong. Dat is wat anders, maar je bent het niet. Nou, valt wel mee toch. Dat valt wel mee. Ja, bij jou vergeleken, maar... Bij de meeste, Hans, ben je... Nee, dat is niet waar. Ik zit ongeveer op de leeftijd van Zandvoort, denk ik. Ja, jij maakt wel heel veel vrienden hier. In deze is antwoord. Omgeving, is, antwoord, is, antwoord ja. is antwoord. zeker. Ja, ik, ja, ik verenig zelf meigen met de mensen van antwoord. Ja, nou. ik zeg weer dus niks, anders krijg ik weer commentaar. Nee, ja, doe maar niet. Hé, hey, maar een, iets van een hele andere orde is. De, de katholieke kerk, de Sint Agatha aan de Grote Krocht, is hard toe aan een restauratie. Momenteel vinden er allerlei noodzakelijke werkzaamheden plaats aan de glas- en loodramen aan de westkant van de kerk. Maar ook de kerktoren moet onder handen worden genomen en moet gevoegd worden. De kostenplaatje is erg hoog. En alle werkzaamheden moeten door het kerkbestuur zelf worden bekostigd. En ik, ik lees hier namelijk een, een raam renoveren kost 10.000 euro. Eén raam. Ja, na... Als dat echt glas in lood is dan... Uh... Ja, 10.000 euro. En dan hebben ze het nog niet eens over het, het voegen van de toren. Dat moet ook allemaal nog betaald worden. Daarom roepen ze eigenlijk de... De parochie die, uh, roept eigenlijk Zandvoort op om een uh, bijdrage te storten. Yeah. En daar kan ik me iets van voorstellen, want ze moeten het zelf bekostigen. En ze krijgen geen subsidie. Dus ja, het, het is een hele hoop geld natuurlijk. Ja, het zijn mooie ramen. Ja, dus nou, ze dat zijn, zeker. Ze, ze zijn het wel waard. Ja. En wij hebben ooit eens zo'n uh, een glasman uit. Uh, ik weet niet. Uit Haarlem? Uit Haarlem uh, gehad. Ja, die ja. was in Zandvoort geboren. Ja. En uh, ja, het is een mooi, mooi vak hoor. Als je dat, ja, het is als je dat een kan. heel mooi vak. Ja. ja zeker ja er zijn er niet zo gek veel die dat soort dingen doen hè? nee nee nou, misschien gaat hij dit wel doen je weet het niet nee je weet het niet je je weet het, je weet weet, weet, het, want weet het niet want dat staat er namelijk niet bij you never know what you never, never can je, do nee you never net tell hè. you never tell dat was hem hans dat was hem ja nou oh ja, ik vind, ik vind dat... Uh, daar moeten we toch wel een oproep voor doen, vind ik. Dat, uh, want die kerk moet wel behouden blijven. Bij deze. Want daar moeten we wel 1 je januari weer gaan je zingen. Heb toevallig een adres waar ze contact op kunnen nemen... dan waar dat geld allemaal nou ja, in bakken bakken gestort kan worden? Er wordt, er wordt wel een rekeningnummer uh, vermeld. Maar dat, dat ga ik niet oplezen. Nou, maar er staat in de Zandvoortse krant. krant. Staat, staat in de Zandvoortse krant. De Zandvoortse krant. Kunt ja. u daar terugvinden. Ja. ja. Dus we hebben een hele hoop geld nodig. Een hele hoop geld. Ja. Ik ook. Maar jij hebt geen ramen. Geen glas in loodramen. Ja, ja, ja, precies. Ik heb heel veel ramen. En ik heb een bril. Ja, die van mij is mooie. Ja? Ja. Nou, dat is nu... Het is er mooi weer voor, toch? Ik hoor een biep. Hoor je een biep? Ja. Ik Sorry. niet. Hoor jij een piep? Ja. Ik, nou, Zou je nou, de stemmen in mijn hoofd het nu eindelijk overnemen? Ja, ik denk het. Nou, nee, okay. ik hoor geen biebiedebieb. Oh, oké. Okay. Oh, nou. Ja, misschien is hij aan het draaien alweer, het plaatje. Nee, hoor. Nee? nee. Oh. Nou, ik wou uh, nog iets zeggen. Expositiestudio 11 Zandvoort. Vanaf 1 augustus explodeert Studio 11 Zandvoort bij Pluspunt. Plemingstraat nummer 55 in Zandvoort Noord. Op gerust eens binnen om het werk van de deelnemers te bewonderen. Studio 11 Zandvoort is een werkplek voor mensen met een verstandelijke beperking. In het hart van Zandvoort. In een Oude tiek pand aan de Gasthuisplein nummer 6. Werken momenteel zes deelnemers dagelijks met heel veel plezier. Dit is ook een van de doelstellingen van Studio 11. Dat het een plek is waar je graag wil zijn. Dat je doet wat je leuk vindt en waar je goed in bent. En jezelf ontwikkelt. Ja. Nou. Het geldt trouwens niet alleen voor mensen met een beperking, vind ik. Voor iedereen. Het geldt voor iedereen. Ja, voor iedereen. Ik vind dat uh, een geweldige initiatief, kan het niet anders ja. zeggen. Nee, precies. Nou. Ja. Je kan het niet anders zeggen? Ik zeg het niet anders. Je zegt het niet anders. Beperkt vocabulaire, hoor. Beperkt vocabulaire. Wat is dat vocabulaire? Ja, precies.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 Een beetje eentonig. Maar dat... Nou, dat is maar, maar. Het blijft toch lekker. Ja, dit, het is een lekker ritme. Ja. Maar ja. Een eentonig ritme. Nou. Uh, ja, we gaan het hebben over Ayuma Summer Festival. 29 juli van 10 tot 10 uur s avonds. En er is meer weinig echt een leuk festival waar je met je blote voeten in het zand kan dansen op een geweldige, soulvolle live acts en DJs. Op 29 juli organiseren wij voor de derde keer het Ayuma Summer Festival. Een feestelijk. Een festival waarin wij de The Beach Hideaway Experience willen neerzetten... door een mix van DJ's, live acts, Asian fingerfood, yoga enzovoort. De geweldige locatie op het zuidstrand van Zandvoort draagt bij aan deze beleving. Alles kan, niks moet. Start de dag met een met een early yoga, een stand-up paddle, sessie... of een bubble workshop met bekende summer, hè? summerliers. Oh, nou... Sommeliers. Ja, sommelier staat hier. Ja, sommelier. Wat betekent dat? Dat zijn uh, mensen die heel veel verstand hebben van wijn. En oh. uh, jou dat, uh, daarin kunnen adviseren. En daar wil je dus morgens mee beginnen. Sommelier. Nou ja. <laughs> en eindig dansend in het zand op geweldige muziek. Het festival neemt je mee op reis met verschillende bestemmingen. Zoals massage, oesters, sushi, wijnen, beach art en shops. En iedereen is welkom. Dat is wat we gaan doen op 29 juli. Bij Ayuma op het Amsterdamse beach. Heet het Amsterdam beach? Het is toch gewoon Zandvoort? Ja, het heet Zandvoort. Maar de VVV en alle promoties die roepen Amsterdam beach. Oh, en? Uh, of het hondje nou Vicky of Bello heet. Het komt hier toch allemaal in dezelfde kast terecht. Dus komen ja, met z'n allen. Dat weet, dat weet ik wel. Maar ik vind toch Zandvoort. Blijft Zandvoort. Ja. En het Precies. heeft niets veel met, met Amsterdam te maken. Vind ik. Um... Nee. Nee, ja, het is redelijk gelinkt aan, aan Amsterdam. Oké. Okay. Dus nou. Net zoals ja, dat het gelinkt is aan Haarlem. Ja, maar Haarlem is dichterbij dan Amsterdam. Dus dat jo, ik, echt waar? Ja, dat, ja, het is Hebben een, ze dat verplaatst? Nee, nee dat, oh. is, dat is echt zo. Ja, Trouwens over dat Ayuma. Ja. Op het moment dat je zegt van alles kan. Nou, zowat. Ja, precies. Dan, moet je dan mee kan oppassen. je toch zo'n ja, je mee horen. Om... Wow. Ik weet dat ik daar bij jou mee op kan passen. Om dat te zeggen. <laughs> You know that I'll soon Bijna de oorlogskruid van Hans te pakken. Is ja? het niet Hans? Ja, doe hem eens, doe hem eens, doe hem eens. Ik mis. denk net op tijd. Ah, doe hem eens. Nee, doe Ah, één keer. Nee, nee, nee. Niet. Ah, dat vind jij niet over. Nee, nee nee, ah, nee, doe... nee, nee, nee. Dat doe ik thuis alleen maar. <laughs> nee, dat, dat doe ik niet. Ah, Oké, okay. nee. hebben we nog nieuws? Uh, dan moet ik even kijken, want nu heb je me een beetje... Ja, ik heb al wat nog. Doe hem kort en ja. dan doen we daarna meteen het weer. Ja, Pride uit de Beach van 30 juli tot 2 augustus, had ik al gezegd. En als je kijkt in het Zandvoortse Koran, dan kan je zien wat er gebeurt... En er gebeurt genoeg in drie dagen, hoor. Ja, ja, dat ga ja. Dat is niet lekker om. vol, hè? Nou, dat is inderdaad zo. De, de Gay Pride komt naar Amsterdam Beach. Daar hebben we hem weer. Met feesten, een foto-expositie en natuurlijk een Pride at the Beach Parade... doet de Gay Pride Amsterdam van 30 juli tot en met 2 augustus ook het strand van Amsterdam aan. Ja, ja, ja. Wist je niet, hè? Ik dacht dat het strand van zand wordt. Ja, je dacht maar... alleen dat IJburg een strandje had, maar ja, heel Amsterdam het heeft geen strand. ze pikken het gewoon in, hè? Ja. Ja. Trist, nee, Die was van Amsterdam, ja? Ja, ja, ja zeker. Okay. Ja. Zullen we het weer gaan doen? We gaan het weer doen. Als het maar wel goed weer is dan, hè? Ja. Nou, laat ik het dan maar doen. Er waren vandaag wolkenvelden en hier en daar kwam het tot een bui. Over het algemeen was het droog en werd zo nu en dan zonneschijn. De wind waaide uit het zuidwesten en was matig over land en vrij krachtig aan zee. En de temperatuur steeg naar maximaal een graad of twintig. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt... en komt het tot enkele buien mogelijk met een donderslag. De zuidwestenwind waait matig tot krachtig... en de temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen schijnt geregeld de zon... maar in de ochtend komt het nu... komt het nog tot een enkele bui. De zuidwesten is duidelijk aanwezig... en waait vrij krachtig over land... en krachtig tot mogelijk hard aan zee. Windkracht 5 tot 7. De temperatuur wordt niet hoger dan 19 graden. Komende dagen... Na morgen blijft het wisselvallig, zomerweer met elke dag wel kans op regen of enkele buien. Ook schijnt geregeld de zon en het wordt gemiddeld een graad of 21. Nou, toch niet slecht. Ik klaag niet, Hans. Maar ik heb het tegenwoordig ook, bloedheet heet elke keer, dus ja. ik klaag heel, veel minder dan vroeger. <laughs> Maar ben jij bang in donker? Nee, wou ik net aan jou vragen. Ik ja. niet. Ja, mensen zijn wel bang in donker als mij zien. Maar ja, terwijl ik in. Als het licht een beetje minder is, knap ik ontzettend op. Is dat zo? Ook... Ja, ik oh. heb geen idee van. Het uh... oh. nou, ja, ik ik ziet ik er niet. een stuk beter uit dan nu. Nee, maar, <laughs> en, dus, ja, maar ze worden toch bang. Ja. Ja. ja, ja. ik kan er ook niets aan doen. Ja, wij, wij zijn uh, met vakantie naar Noorwegen geweest. Daar wordt het niet donker. Nu. Nee. Dan blijft geen, het gewoon licht. Zo is ook geen land van mij dan. Nee? Nee, je moet, af en toe moet ik het donker hebben. En dan kan ik roepen, Halloween. En dan ja, is het weer goed. Ja, dat is goed <laughs> hey, Ik lees hier nou, nou op internet dat enkele kermisattracties in Nederland zijn gesloten. na het dodelijk ongeluk van de VS. Ik heb dat, ah. uh, da, daar hebben ze een filmpje van gemaakt. Dat heb ik vanmorgen gezien. Nou, het is verschrikkelijk. Ja. Het is uh, een of ander ding wat uh, vreselijk hard draait. En waar uh, stoeltjes in ja. zitten. En waar mensen in zitten dan. Ja. En een van die uh, stoeltjes die vliegt er gewoon af. Hè? Ja. En die mensen zijn gewoon te pletten geslagen op de grond. Nou, dat is toch verschrikkelijk. Ja, zou ja, je de, de familie maar ja. zijn? Hè? Ja, ze hebben de, in Nederland hebben ze er ongeveer drie tot vier van zulke soort attracties ja. in Nederland. En uh, die staan onder andere op de kermis in Tilburg en op het pretpark Drievliet. En blijven de attracties chaos en nautilus donderdag gesloten. Want uh, ze gaan eerst onderzoeken hoe het precies komt. Nou, ja, waarschijnlijk mij... omdat het bakkie was afgebroken. Maar ja, dat... waarschijnlijk is dat wel ja. zo. Of ja. slecht onderhoud, dat kan ook. Ja, ja. dat kan ook. Maar ja. dan... Ze zijn direct, omdat het bakkie eraf ging... Ja. Gingen ze... wat ja? Ja. ja? ja. Ja. het is Ik, ja. ik, ik, ja. ik moet is dan mooi. altijd denken aan die twee... twee uh, uh, um, dat is een mopje van ons hopen. Dus kijk mij er niet om hè Die twee die, die van de Eiffeltoren afspringen. Ja. Dat die een tegen die ander zegt van, heb jij dat nou ook? Dat als je springt, dat je hele leven uh, voorbij vliegt En dan zo'n een film. Waarop die andere zegt, flots. Dank <laughs> je. <you. laughs>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 Take it right to be loved Love, love, love, love So I won't pay Is I'll take no more No more It cannot wait I'm sure there's no need to Complicate our time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 More, no more. It cannot wait. I'm your. We ja, hadden net over uh, dat het allemaal een beetje arme muziek was. Maar we draaien zo even toch gewoon uh, een aantal prettige muziekstukjes Een muziekstukje, dit hoor. Ja, yeah. ik hou wel van reggae hoor. Wie? Reggae. Oh, die. Nee. Was dit reggae? Nee. Oh, dat maakt niet uit. Wat is dit dan? Een uh, uh, liedje. Reggae. Ja, moet ik dat nou weten? Wat ja, het dat is reggae man? gewoon. Is dit, oh, het is gewoon reggae. Ja. Het is gewoon reggae. Gewoon reggae. Ik, ik lees hier, ja, dat is ook wel interessant. Het is nou eindelijk door, ze mogen de tweede islamitische school mogen ze... Ja, gelezen. Uh, die moeten ze zelfs uh, toestemming ja, geven. Daar nou, zijn ze dat een, een gebouw aan het opknappen. Ja. En uh, de, ja, de buitenkant ziet er vrij modern uit. Maar daar zijn ze niet tevreden mee. Ze willen een ander gebouw. En ja, wie zijn ze? Dat is die, de voorzichter van de islamitische onderwijs. Ja. Is niet blij met het door de gemeente toegewezen schoolgebouw. Aan de Nar Naritaweg. Vlakbij station Sloterdijk. Ja. Dat wil je niet. Nee. Nou, weet je, er zijn voor en tegen ons. Maar, um, oh, ik heb daar helemaal geen... Nou, uh, als je het vrijheid van onderwijs predikt... Dan moet je gewoon... Uh, maar dan moet het goed onderwijs zijn. Daarom is die eerste namelijk uh, weg, uh, is gesloten. Ja, omdat het onderwijsniveau je, slecht was. Maar je kan van tevoren... Kan je nou bepalen of het nee, niveau slecht is. Nee, dan moet je eerst het. beginnen. Ja, dat is zo. Dat, daar heb je gelijk En ze probeerden het andersom. Ja. Daar heb je gelijk in. Ik heb ook geen enkele mening daarover. Hoor. Rare jongens in Amsterdam? Weet ik niet. In die Romeinen ook. Ook rare jongens. Ja. Taxi besteld? Nee. Ah, dan is het politie of brandweer. Nou, nou, of ik ambulance, mag... dat kan ook. Nee, het is, is bijna alweer weg. Weg. Nee. Ja. Nou, en jouw je het toch over brand hebt. Ik heb een highlight highlighting ik net. Brand in grotten Maastricht zo goed als uit. Ah, dat zal het uit ja. De hooibrand in de Mergelgrotten bij, bij Maastricht is nagenoeg geblust. De brandweer verwacht donderdagavond helemaal klaar te zijn. De laatste smeul in de hooi wordt uit de grotten bij het Belgische Kannen gehaald en buiten geblust. Donderdagavond ruimen de hulpdiensten alles op. Vrijdagochtend volgt een laatste inspectie van de, grotte, van de grotten. De tunnelventilator blijft de hele nacht nog rook uit de gang blazen. De brandwoede al sinds volgende, vorige week donderdag. En de brandweer is woensdag begonnen met het weghalen van de smeulende hooi uit de grot. Dat gebeurt met een speciale grijper. Het hooi wordt buiten op een hogere gelegen weiland geblust. Nou, dat heeft wel ja. lang geduurd, hè? Ja, het is ook lastig te bereiken. Ja, ja dat, dat is ook zo, want het zijn... Allerlei gangenstelsels. Ze weten niet precies. Maar wat doet die hooi daar eigenlijk? Want dat vroeg ik ja, mij. Er heeft iemand heeft daar een uh, kub -ku -ku hooi gewoon opgeslagen. Er gebeurt van alles in die grotten. Ja. heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Van illegale uh, stokerijen tot gestolen uh, ja. uh, auto's. En Championkwekerij. Ja. De, dat doen ze ook daar. Ja, blije dingen ook en ja. zo. En legale dingen. Ja. ja. Nou, het is, het is uit. Ze kunnen weer. Ja. <laughs> dus. uh, voorlopig stinkt het nog even. Ja, dat denk ik Toch? ook wel. Ja, ja. Hey, weet je wie wij zijn? We leven het ritme van Zandvoort Ook op internet www.zfmzandvoort.nl ZFM Kijk, dat zijn wij Dat zijn wij <middels> Wat zegt u? Ja, je was er even niet. Hè? Ja, ik ben, wel, maar ik ben nog even wat nieuws aan het zoeken. Oh. En ik heb weer wel gevonden. Er is een workshop street art. En dat is 30 juli. En dat is van 12 tot 6. Street art in Zandvoort aan zee. En iedereen mag komen kijken. Op verschillende plekken in Zandvoort... wordt street art geplaatst. Maar op 30 juli wordt er een workshop gehouden... op de boulevard de Vavage. Naast de buitenexpositie. De kunstenaars maken een basis. En iedereen mag tussen... 12 en 6 helpen invullen. Ah, oh, dat is leuk. En het is gratis. Dat ja. lijkt me hartstikke leuk. Kleur op straat. Ja, wat wij vroeger met de stoepkrijt deden. Wat leuk. Waarom zeg je daar nou wij? Heb jij dat vroeger jij niet gedaan? Nee. Heb jij dat niet nee. gedaan? Oh, ik wel. Nee. Ik wel. Ik was heel, uh, heel creatief. Er is een hoop veranderd in je leven, is het niet? Ja, <laughs> sinds ik jou ken. <laughs> together get the Ja, ja ik, heb die, ik neem eigenlijk altijd een laptop mee, meneer kan Ik heb hem niet meer nodig. Nee. Dus ik denk dat. Je onthoudt het zo wel. Ja, ja. Wel. Dat is mogelijk, hè? Ja. ja. ja. Hey, ik, ik hoorde dat er nog wel wat te doen was over horizontale programmering. Ja, ja we gaan. Uh, wat, wat, wat CFM wil eigenlijk. Dat is eigenlijk wat eigenlijk alle radio's dat u ons wil. Dat je uh, elk moment van de dag hetzelfde programma krijgt. Dus een. Tenminste elke week eigenlijk, hè, dat het een horizontale programmering krijgt. Ja, ja, ja. Dus, uh, tussen de middag, uh, CFM en CFM uh, ja. luncht. Ja. En zo willen ze dat doortrekken. Ja, ik denk van, weet je als je dan info zou willen over horizontale programmering, dan misschien moet je een keertje info halen op de wallen of zo. Oh, dat bedoel je? Ja, dat is anders, dat is anders weer, horizontale programmering. Ja, pro ja nee, dat zijn dames die hun eigen te staande te proberen te houden. Nee, dat is wat anders. Ja, oh, oké. Okay. Nou, nee, maar dan uh, heb ik het weer helemaal verkeerd. Oké. Okay. Ja? Had je nog verder nieuws? Nee, eigenlijk niet. Nee, nee want die nee, was, was gewoon, gewoon een het hè? Nee, want ik wil eigenlijk dat we van vanmorgen hebben. Morgen uh, zijn we er weer, hè? Morgen zijn we er weer. Hè? Ja, ja, ja. We, we, zijn, we zijn er nu ook nog, hoor. We hebben nog om gaan. vijf. We hebben nog zes minuten, man. Ja, dat is nog lang. Ja. Maar ja, je hebt een lang plaatje nu, hè? Ja, ik wel. We zijn er weer erin voor vanavond. Ja, lekker plaatje dit. Ja. Je hebt trouwens toch leuke plaatjes gehad deze keer. Dankjewel. Ja, ja. goede keuzes. Ja. Geef het door, geef het door. Heb je ze zelf uitgezocht? Of... Ja. Oh, nou, ja. van me Netjes, niet tegen. Hè? Nee, hè? Nee. <laughs> wacht morgen maar af, jongen. <laughs> nou, ik wens in ieder geval allemaal een hele prettige avond. Ja. Lekker, degene die nog niet aan het eten zijn, eet smakelijk. Dankjewel. En, uh, en de anderen dat het wel mogen bekomen. Dankjewel. En graag tot morgen en gezond weer op. Ja, jij ja, ook. Toch? Ja, Toch? Ja. Ja, ja. Wat wil je nog meer? Uh, dat is een heel ander verhaal. We gaan nu uh, gewoon eruit met uh, uh, bitch. Ja. Uh, niet persoonlijk bedoeld. Oh, ja. oké. Okay. En uh, tot morgen. Ja, tot morgen. I hate the world today.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 I'm a little bit of everything I'll roll into one I'm a